VPRO, Bureau Buitenland, Harmede Botje. Goedenavond. In Bureau Buitenland vandaag veel aandacht voor het Midden-Oosten. Voor Libië, Syrië en Jemen. Maar ook een reportage uit New orleans De stad die getroffen werd door die andere storm. Niet Irene, maar Katrina. Die precies op deze dag zes jaar geleden over het land raaste. Maar goed, dat zometeen... Nu eerst naar het hier en nu. We gaan naar New York, waar het allemaal heel erg schijnt mee te vallen. Boris Dietrich op de 27e verdieping van een flatgebouw op Long Island. Ben je daar? Ja, hallo, Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar? Wat ziet, wat ziet u? Nou, het uh, normale leven begint zijn loop weer te krijgen. Ik kijk nu naar beneden. Ik zie kindertjes op fietsen. Ik zie er vogels vliegen over de rivier. En de auto's beginnen weer te rijden, de politie is weg. Ja, dus het blijft erop alsof het weer uh, normaal is. Jeetje, wat een gedoe om niks, Boris Dietrich. Je, u werkt uh, tegenwoordig voor Human Rights Watch. Morgen naar het Empire State Building, het grootste gebouw van New York. Zonder zorgen. Ja, ik heb uh, zonder zorgen. Ik heb daarover wel mijn bureau helemaal opgeruimd en ontruimd. Moet ik zeggen. Ik hoop dat uh, de metro rijdt. Ik denk het wel. Uh, overigens was aangekondigd dat maandag alles nog een puinhoop zou zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het allemaal reuze is. Het dus uh, gewoon paar werk. En gelukkig zijn we dan van het gezeur over die storm af. Want het was wel uh, er, het was wel erg hoor, hier in Amerika. Niemand praat er meer anders over. Maar is dit Amerikaanse hysterie of was het dan toch ook een beetje terecht? Ik denk een combinatie, uh, natuurlijk door Katrina. Heeft, uh, daar heeft men toen heel veel fouten gemaakt. Overigens ook uh, burgemeester Bloomberg van New York lag een beetje onder vuur in de winter, omdat er zo'n enorme uh, sneeuwstorm was. En zijn medewerkers met vakantie waren. En, en, en Het was allemaal niet helemaal goed geregeld, vonden zijn kritiek. Dus misschien heeft hij uh, een soort overcompensatie. Gehanteerd door echt constant uh, nieuwsberichten uit te doen gaan en persconferenties te geven. Maar goed, het is uh, goed afgelopen. Uh, ja, ja, het had misschien nog wel uh, anders kunnen gaan als Eigen, een storm maar, dat sterker uh, was geweest. Nou ja, maar eigenlijk had u weggemoet, hè? We, uh, U was verplicht te evacueren, u zat in zone A. Ja, mijn flat ligt in zone A, dat is dan het gevaarlijkste gebied. Dus iedereen moest hier weg. Maar toen ik aan de politie vroeg, uh, wat, wat gebeurt er als ik blijf? Toen zei hij, nou, de enige consequentie is dat je dan geen noodhulp krijgt als je dat nodig hebt. Hm. En toen dacht ik van, nou ja, dan blijf ik toch liever in mijn eigen flat... dan uh, dat ik bij vrienden op de bank moet gaan slapen. En ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Nou, zometeen een mooie zondagmiddagwandeling langs het water? Um, ik ga fietsen, ja. Oké. Okay. Ja. Veel plezier. Hartelijk dank, ja. Boris Dietrich. Het valt allemaal wel mee in New York. Tot ziens. En dan nu naar Libië. De overgangsraad zit in Tripoli, dat is het laatste nieuws. Gaddafi heeft via zijn woordvoerder... vanaf een onbekende plaats bekendgemaakt te willen onderhandelen. Maar de overgangsraad heeft dat meteen afgewezen. Hoe moet het verder met dat land? Wordt het een burgeroorlog of zal het land een rustige transitie kunnen gaan maken... naar een misschien wel democratisch geregeerd land? Hier in de studio Saskia van Genuchten, Libië-kenner. Uh, je, je, je doet onderzoek, promotieonderzoek naar de verhoudingen tussen Libië, kolonisator Italië... En Groot-Brittannië aan de John Hopkins Universiteit, ja, dat klinkt, um, ja. daar gaan we het zo meteen over hebben. Ook over Gaddafi en over die nabije toekomst, maar eerst even iets echt belangrijks: Talita van Zon, ja, wie Talita van Zon, dat prachtige blonde fotomodel, Playboy, pin-up, terug in Nederland. Nadat nou, ze uh, uh, ja, helemaal klim was komen te zitten... het liefje van de, de, een van die zonen, van die Moutassim, Moutassime, zeg je... Mm -hmm. die, die is uit een hotelkamer gevallen onder duistere omstandigheden... in een ziekenhuis beland, was bang dat ze verkracht werd. Wat vind je van haar verhaal? Nou, ja, het is verschrikkelijk dat ze een gebroken arm heeft natuurlijk. Drama. Maar ja, wat vind drama. Je, ze... Nee, ja, bedoel, hoe naïef kun je zijn? Ja. Hoe naïef? Ik bedoel, als je leest in de kranten dat ze uh, half augustus... oftewel twee weken geleden naar Tripoli is gegaan... Uh, dan vraag ik me echt af waar je verstand zit, om te beginnen. Uh, het zegt natuurlijk wel heel veel over hoe de Gaddafi's leefden. En zeker de zonen van, uh, van Muammar. Muammar, hij, hij zegt dat hij als een nomade leeft... dat hij zijn tent ergens opzet. Uh, dat hij van kamelenmelk leeft, bij wijze van, hè, voor het plaatje. Maar ja, er is nu wel duidelijk dat dat niet zo is. En zeker zo'n uh, Mutassim. Uh, we weten dat hij wel de grote playboy was. En hij was eigenlijk degene die altijd in Italië was. Hij heeft daar in, in een nachtclub in 2004 uh, leren kennen. En eigenlijk het eerste waar ik aan moest denken was ook... Uh, dat Berlusconi op een gegeven moment toen hij in de problemen zat... met zijn Marokkaanse liefje... dat hij dus had gezegd van... ja, maar dat hele gebeuren van de Boonga Boonga Party... dat heb ik van mijn vriend Gaddafi. <laughs> dus ik denk dat we daar... Uh, ja. dat, we daar moeten zoeken. Ja. dat we het daar moeten zoeken. Nog even over de vrouwen in Libië. Uh, um, ik zie helemaal geen vrouwen op straat... als ik beelden uit Libië zie. Terwijl in Egypte zag ik toch een heleboel ja. vrouwen... die daar vooraan stonden in die demonstraties. Waar zijn de Libische vrouwen? Ja, dat is inderdaad... Uh, als we het over Tunesië hadden of over Egypte... dan hadden we het echt over all walks of life. Dat was iets wat de hele tijd terugkomt. En in Libië heb je dat niet. Ik bedoel, als je in Libië kijkt... ik word er eigenlijk uh, enigszins bang van. Uh, je ziet vooral ja, jonge mannen met grote geweren. En that's it. Geen vrouwen, Veel testosteron, geen niks. Ja, ja en uh, ik moet eerlijk zeggen dat dat... bedoel, dat kan natuurlijk zijn omdat de vrouwen... Uh, niet mee willen vechten en niet mee kunnen vechten... Uh, en dat ze aan het thuisfront uh, helpen. En daar heb ik wel ook reportages over gezien dat dat wel gebeurt. Maar gewoon de vrouw in Libië, als je daar over straat loopt... Um, je ziet weinig vrouwen. Mm. En je ziet al heel weinig vrouwen in Tripoli... en je ziet er nog minder in Benghazi. En als Saskia van Genuchten over straat loopt in Benghazi? Um, ja, dan heb ik het inderdaad heel erg rustig. Mannen fluiten je na? Ja, nou, nee, mm. uh, het is zo rustig... dat er vooral uh, helemaal niet naar mij wordt gekeken. Mm. Uit angst, je bent ik ben lucht, ik besta ja. niet voor ze. En okay. dat is best wel lekker mee. <laughs> ja, we gaan, maar wat gaat er gebeuren de komende tijd? Wordt het burgeroorlog? Zullen, er, zullen ze er een slag om een rustige overgang te maken? Uh, dat is je inschatting. Nou, ik denk dat er heel veel moet gebeuren. Uh, ik hoop niet dat het een burgeroorlog wordt. Uh, ik denk het niet. Ik denk wel dat er heel veel problemen komen, ook met uh, de overgangsraad en hoe deze de, de binnenlandse, maar ook de buitenlandse legitimiteit krijgt... Um, ja, om Libië zeg maar, door deze transitie te, te brengen. Door wat er nu moet gebeuren is humanitaire hulp. Dat is het eerste wat we moeten doen. Uh, er is geen water, uh, er is geen voedsel of weinig voedsel. Er is weinig brandstof. Dus dat zijn de eerste dingen. Medicijnen, uh, daar moeten we op gaan, uh, ja, op gaan focussen. En uh, tegelijkertijd natuurlijk ook wel proberen zeg maar, de politieke instellingen... Uh, op de een of andere manier op te zetten. En te kijken hoe de raad... die vooral in Benghazi en in het oosten is uh, gevestigd... hoe we daar een echte nationale overgangsraad van kunnen maken. Je zegt we, je spreekt in we-vorm. Ga je daar zelf een rol bij spelen? Of ben je de beschouwer nee, ik en de ik wetenschapper? Ben de, ja, ja, ik speel daar geen rol bij. <laughs> nee, je doet onderzoek uh, al, al drie jaar naar de... Prom een, een promotieonderzoek naar de relatie ja. tussen Libië en Europa... en dan met name Groot-Brittannië en de oud-kolonisator Italië. Mm -hmm. uh, want die banden tussen Italië en Libië waren, waren zeer innig. Um, en we hebben eerder een, een reportage uitgezonden... van correspondent Angelo van Schuyk in maart van dit jaar... Uh,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 Wij hebben allincirca 150-200 collega's die in Libië werken. Er werken zo'n 1000 mensen voor ons in Libië, waarvan 200 Italianen, zegt één woordvoerder Gianni Giovanni. Dat is tenminste als we op volle kracht draaien. Ze troffen zich in landen waarin de situatie. We zeggen altijd dat je olie niet in Zwitserland vindt.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 Ja, dat was een reportage van Angelo van Schaik van eerder dit jaar. Um, de relatie tussen Berlusconi en, en Gaddafi, hoe is die op dit moment? Hoe heeft Berlusconi uh, gemanoeuvreerd? Uh, nou ja, hij begon dus met te zeggen, io non disturbo Gaddafi. Oftewel, ik uh, val hem niet lastig. En alles gaat gewoon door totdat we weten wat er aan de hand is. Een um, paar weken geleden stond er in de krant... Dat, um, dat Berlusconi bang was vermoord te worden door Gaddafi. Dus ik bedoel, ik denk dat dat zeg maar, laat zien hoe het verslechterd is, uh, deze band. En uh, Kijk, met, met Italië is het geval dat ze weinig kunnen. Ze moeten niet zo nodig uh, goede banden hebben met, met Gaddafi. Maar ze hebben goede banden met Libië nodig, met het land. Mm -hmm. En dat is omdat ze... Uh, Afhankelijk zijn van de olie. Ze zijn afhankelijk van. Nou ja, het zijn gewoon echt de goede handelspartners. En um, ze kunnen het niet permitteren om dat op het spel te zetten. En dat is ook wat er nu gebeurd is. Ik bedoel, je zag Italië in het begin. Ja, Frankrijk en Engeland. Uh, die wilden heel graag dat Gaddafi eruit ging. Uh, ook omdat zij niet de privileges hadden die Italië had. Um, maar ja, Italië. die kon eigenlijk niet beslissen totdat het echt duidelijk was wie er zou gaan winnen. En op het moment. Dat uh, er werd besloten, oké, okay, Gaddafi is aan de verliezende hand. Uh, verander het hele plaatje. En begon Frattini. Nou ja, er werd meegedaan met. Gattini, de, Frattini is de minister van Buitenlandse Zaken. Mm -hmm. uh, opeens, zeg maar, werden de NAVO-sorties, uh, de, de vliegtuigen die uh, vertrokken vanuit uh, Sicilië. Uh, er werd van alles en nog wat over Gaddafi gezegd. Het vriendschapsverdrag werd opgezegd. En uh, nu. Italië moet zo goed en zo kwaad als kan proberen weer in de smaak te vallen van de nieuwe leiders mm -hmm. om zo hun cont contracten te houden. Ja, voor de laatste te laten inschakelen. Je bent Saskia van Genucht, je doet onderzoek naar de relatie tussen Italië en Libië. Um, niet alleen de rechtse politici als Berlusconi, maar ook linkse politici. Als bijvoorbeeld Romano Prodi hadden uitstekende contacten met, uh, met Gaddafi. Je hebt ooit met Prodi gesproken, en ook hierover. Hè? Wat vertelde ja. hij daarover? Nou, ik wil eigenlijk eerst eventjes... Um, op de, in de reportage gaat het over Berlusconi als een showman. En ook toen die Gaddafi ontmoette en zo. En ik vind het interessant om dan te kijken wat eigenlijk de politieke belangen daarvan waren. Omdat juist zeg maar, dat uh, vriendschapsverdrag... dat is wel door Berlusconi getekend... maar dat is door de linkse partijen opgezet. Dus eigenlijk uh, had Berlusconi... die kon de credits krijgen voor iets wat het links had ge uh, gedaan. En uh, Dus het is zeg maar, echt van allebei de kanten. Ja. Dus zowel Prodi als Berlusconi. Uh, ik bedoel, Prodi... Uh, nou ja, hij is altijd eigenlijk... in het diner dat ik met hem heb gehad is hij vol of... Over Gaddafi. Dat is een man waar je mee kan handelen. Natuurlijk wel een, een, een vreemde man. Uh, dus om even zeg maar tussendoor, zeg maar. Dan zat ik naast hem en dan laat hij dus op zijn iPhone laat hij alle foto's zien van hoe hij aan de kamelenmelk zit met, uh, met Gaddafi. Maar ja, zeker niet dat hij tegen dit uh, verdrag was of tegen goede banden met. Uh, met Libië. Ja, de Italiaans-Libische verhoudingen, zie je ook als je het Nationaal Museum ingaat. Hè? Ja, Tripoli. Nou ja, dat was tenminste een jaar geleden. Toen ging ik daar naar binnen en dat is dus, het ligt aan de kust daar heel mooi in het oude Italiaanse uh, koloniale kasteel eigenlijk. En je komt daar binnen en het eerste wat je ziet, en dit is een groot museum, maar het eerste wat je ziet zijn twee platen, uh, echt bij aankomst, uh, levensgroot. Aan één kant een foto van. Gaddafi en Berlusconi die elkaar omhelzen. Uh, aan de andere kant een foto van Gaddafi en Dalema... Uh, de voormalige premier. Ja, ja. inderdaad, ja. Uh, van de linkse kant. Dus hebben we dat Gaddafi dan wel zeg maar, die politieke gevoeligheid had tot om ze allebei daar neer te zetten. Ja, nu, nu hebben de Engelsen, de Amerikanen, uh, de Fransen vooral ook heel erg het voortouw genomen. Uh -huh. Vooral die laatste twee, de Engelsen en de Fransen. Die, gaan die nu de grote contracten binnenslepen en heeft Italië nakijken? Of zijn de Italianen zo diep verankerd in die Libische samenleving dat ze uiteindelijk toch het voordeel gaan krijgen? Ja, dat ligt eraan. Ik bedoel, ik denk zeker wel dat in het begin, zeker in die eerste maanden dat er veel contracten naar de Engelsen en naar de Fransen zullen gaan. Sowieso, de Fransen hebben al prachtige wapencontracten natuurlijk uh, gesloten en uh, die wapens ook geleverd. En, um, ja, maar Italië zal alles op alles zetten om toch die band weer goed te maken. En ze hebben wel natuurlijk het voordeel dat ze geografisch dichtbij zijn. Ze zijn verbonden met de Green Stream. Ze hebben allerlei contracten waar, waar nu, zeg maar, de raad in ieder geval van heeft gezegd dat ze die gaan uh, erkennen en daar dus niet onderuit willen. Dus wat dat betreft zal het gewoon doorgaan. Oké, okay, hartelijk dank. Saskia van Genuchten. Dank je. Berichten uit Blogistan. Berichten uit Blogistan. Deze keer Syrië. Hier aan tafel Abraham Miro, Syrisch vluchteling en econoom. Um, Abrahim, sorry, Abrahim Miro. In Syrië, in Syrië worden de ontwikkelingen in Libië, lijkt mij nauwlettend, gevolgd. Hoe wordt daarover geschreven op Facebook en op Twitter? Um, ja, ik denk dat de demonstraties waren zelfs sneller dan Twitter. Je zag pamfletten met uh, vandaag is Gaddafi, morgen ben jij aan de beurt. Maar met name op Twitter en op Facebook, uh, men, uh, uh, uh, je ziet gewoon dat er dat er een, een, een boost eigenlijk is gegeven aan de bevolking... Eh, en dat ze gewoon meer energie geeft om, eh, eh, om zelfs door te gaan. En dat het wel effect heeft gehad in Libië... en dat wellicht ook voor Syrië gaat werken. Ja, hier in dan eh, luisteren en kijken we naar berichten op het internet. En nu een voorbeeld van een van die stemmen. Assad moet lessen trekken uit Libië. Hij moet de macht overdragen. Hij kan niet volhouden. Irak kan niet oneindig helpen. Als de EU met een olieembargo komt, zal zijn regime instorten. Dan is het voor hem te laat. Dit, dit, dit waren de woorden van Ibn Qasyon. Dat is uh, iemand, een, een twitteraar. Uh, en het trouwens wat hij zegt dat Iran uh, kan, uh, Syrië niet oneindig helpen. Uh, het is een voorbeeld hoe zij eigenlijk uh, uh, die vergelijking maken tussen uh, Syrië en Libië. In Syrië vecht het volk nog steeds elke dag. Er uh, zijn veel minder ver gevorderd dan in Libië. Hè. Ik bedoel, het zijn demonstraties. Dit weekend werden nog drie Syriërs gedood bij protesten, uh, die door tienduizenden mensen werden bijgewoond. Wat gebeurde er precies? Ja, eh, kijk, eh, eh, volgens mij heeft hij alles, zit hij alles in. Ze vallen eh, moskeeën eigenlijk in, eh, laten mensen niet eh, de moskee uitgaan. Er worden gewoon moskeeën geplunderd, eh, mensen in de moskeeën in elkaar geslagen. Kartonisten worden in elkaar geslagen en er waren eh, de afgelopen twee dagen massale demonstraties. Ze willen nu eh, richting een hele belangrijke... Eh, ...plein in Damaskus, dat heet de Omayatplein... ...vlakbij de residentie van de president... ...en dat gaat de komende dagen waarschijnlijk gebeuren. Lees spuren. je dat soort berichten ook op Facebook, dit soort oproepen? Ja, op Facebook. Nu zijn er berichten om juist naar die plein... ...Omayatplein, dat is in het centrum van Damaskus... ...vlakbij de oude bazaar al Hamidiya bazaar ...in het centrum van Damascus Wat is een belangrijke site dan, op die die demonstranten leidt, zal ik maar zeggen? Het is een groep van sites, met name uh, Syrian Revolution... ...Facebookpagina, Al-Sham News Network... En Ogarit News Network. En dat zijn echt uh, hele belangrijke medium. Je had het net even over die cartoonist. Uh, de, wiens handen zijn gebroken, wat was zijn naam ook alweer? Ali Farzad, uh, dat is, die heeft de Prins Klausprijs uh, prijs gewonnen. Ja, in 2004. Hè? 2004, precies. En die was uh, zo in elkaar geslagen en dan langs de weg uh, gegooid. Die was door een aantal uh, uh, arbeiders gevonden... vervolgens teruggebracht. Hij was zo gemarteld. Deze praktijken die, die, de, roepen de voeten bij de bevolking... Maar zijn daar dan steunbetuigingen voor op het internet, vind je die? Talloze, zoveel. Hij zegt, dat heeft mij zoveel positief gedaan... Dat ik, eh, dat ik gewoon zodra ik weer kan tekenen ga ik geen één seconde wachten. Ja, dit weekend, <coughs> sorry, dit weekend maakte de top van de Arabische Liga bekend... dat ze mee willen gaan helpen om de geweldscrisis in Syrië op te lossen... Hoe, hoe is daar op Facebook op gereageerd? Um, kijk, ze, ze, ze, de, de huidige voorzitter van de Arabische Liga... die heeft in het begin een blunder van gemaakt. Die heeft gezegd, uh, wij geloven in zijn hervormingen. De Syriërs waren woedend, dat begint nu te kantelen. Um, de, de huidige uh, positie van de Arabische Liga... Um, uh, is daardoor is de de over, hij dan woest over. Maar de uh, opstandelingen, de demonstranten, geloven het niet echt. Ze zeggen, we willen die steun krijgen dat jullie hebben gegeven aan de Libiërs... toen zij in opstand kwamen. En die zien we nog niet. Nee. De Europese Unie heeft afgelopen vrijdag allerlei plannen naar buiten gebracht... om een embargo in te voeren op de import van ruwe olie... vanuit Syrië naar Europa. Is daarover getwitterd of gefaceboekt? Ja, uh, daar heb ik uh, verschillende berichten gezien... Um, en, en ze, ze, ze, ze begrijpen eigenlijk niet uh, hoe Europa deze man illegitiem verklaart. Maar dan tegelijkertijd nog steeds 95 van de ruwe olie-export daarvan... nog steeds koop van deze man. Um, en ze weten uh, dat met deze olie-inkomsten uh, wapens worden gekocht... en uh, waarmee zij zelf worden vermoord. Ja, daar hebben we ook een bericht over uit Blogistan. Wat gebeurt er met de olieinkomsten? Die gaan naar de zakken van de Syrische Alibaba Assad. En worden zeker niet gebruikt om de welvaart van de Syriërs te verbeteren. Dit is van Abdul Aziz Al Mouchet. Um, en dan hebben we ook nog een onbekende Facebook-bijdrage... Uh, uh, van de site Syrian Revolution. En die schrijft... Als het alleen maar bij het veroordelen van geweld blijft, hebben we daar niets aan. We willen dat de Europese Unie stopt met kopen van Syrische olie. Assad heeft met dat geld wapens gekocht en tot nu toe 2400 mensen vermoord, waaronder 237 kinderen. Die olie, die, uh, dat is ook een onderwerp hier in Nederland. Shell is uh, uh, groot in, uh, in Syrië. Syrië is klein voor Shell, kunnen we zeggen. Maar wel, Shell speelt een hele belangrijke rol daar, de grootste buitenlandse oliemaatschappij. Aanstaande dinsdag is er een uh, overleg in de Tweede Kamer waarvoor Shell naar de Kamer komt. Uh, wat vind je van, van de positie van Shell op dit moment? Kijk, ik probeer me te plaatsen in, in de positie van Syriërs. Ze vinden het heel moeilijk om te begrijpen um, dat uh, het effect van um, uh, wat Iran doet... is namelijk geld geven aan Syrië en wat, um, uh, wat de Europese Unie eigenlijk doet... door uh, olie te kopen, dat het effect daarvan hetzelfde is. Dat de overheid in Syrië met dat geld uh, wapens koopt van Rusland maar, en van Iran. Maar zie je op het internet dat mensen zich verzetten tegen die... Aanwezigheid van Shell in Syrië? Ze hebben uh, op avas.com zo'n online petitie uh, in het leven geroepen. Uh, tot nu toe zijn er 440.000 handtekeningen... om uh, u uh, uh, uh, dat, dat olieboycott komt tegen Syrië. Oké, okay, dinsdag in de Tweede Kamer wordt erover verder gepraat. Na Libië en Syrië gaan we nu naar een derde Arabisch land waar al maandenlang wordt gedemonstreerd voor meer vrijheid: Jemen. President Ali Abdullah Saleh is nog steeds in Saudi-Arabië waar hij wordt, werd behandeld, misschien wordt nog steeds behandeld, voor de verwondingen na een aanval op zijn, zijn paleis waarbij elf mensen om het leven kwamen. De premier, Ali Mohamed Moujawet, keerde dinsdag terug naar Sanaa. En ondertussen hebben islamitische rebellen de stad Chagra, Chagra ingenomen. Hier in de studio's correspondent Judith Spiegel, die, woont, uh, die uh, daar woont... en onder meer voor de NOS en NRC Handelsblad werkt. Zeg je nou Chagra of Chakra? Chakra. Chakra. Chakra. Is het onverwacht dat islamisten zo'n stad dan opeens innemen? Nee, want uh, dit was, dacht ik, als stad nummer drie, als niet nummer vier. Het speelt al lang, het speelt zelfs volgens mij al langer dan de opstand... dat er in het zuiden steden worden ingenomen door... Ja, waar, wat men zegt, islamisten, nou is dat heel onduidelijk, want je kunt er niet komen. En er zijn ook wel mensen die zeggen, nou, dat is een verhaal wat de regering ons op de mouw spelt. Hè? Want dan laten we het Westen zien. Kijk nou wat er gebeurt. Hè? Als jullie mij weg willen hebben, je zult het zien. In het zuiden gaat het direct mis, daar gaan de fundamentalisten de steden overnemen. Ja, ja, ja. Of het echt waar is, dat is echt nog maar helemaal de vraag. Ja. Je, je zit nu een jaar in Sanaa, in de hoofdstad? Twee bijna. Bijna twee. Ja. beide de heen gaande gedacht van ik word oorlogscorrespondent. Nou, ik dacht helemaal niet aan oorlog. Ik dacht wel aan correspondent. Overigens. Het is natuurlijk ook niet elke dag oorlog, maar inderdaad uiteindelijk liep ik daar op een dag wel tussen de twintig lijken en dat was. Maar toen natuurlijk... je begon, je wilde Arabisch gaan studeren, je wilde uh, uh, af en toe wat gaan doen voor de kranten, maar inmiddels ben je door de ontwikkelingen daar vrij fulltime correspondent geworden, lijkt me. Ja, dat was dat was natuurlijk gewoon mijn geluk, hè, die Arabische lente. Ja. <laughs> ik ben daar wel beter van geworden, maar ik wilde wel graag, uh, ik wilde wel gewoon graag journalist worden en had wel bedacht: nou, Jemen is wel een bijzonder land en daar zit. Eigenlijk zit er gewoon niemand. Hm. Dus je creëert wel een markt, eigenlijk als het ware. Nou ja, en door die Arabische lente is dat is natuurlijk enorm in een stroomversnelling gekomen. Ja. Ja. We hoorden net over Jemen. Uh, sorry, over Libië. Vrouwen spelen daar geen enkele rol in de revolutie. Is dat in Jemen? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Er wordt soms wel eens geroepen dat vrouwen een enorm belangrijke rol spelen. Nou, dat vind ik dan weer een beetje overdreven. Maar toegegeven, uh, in het begin zag je geen enkele vrouw tijdens de demonstraties. En later werden er dat toch duizenden. Alleen, en dat is wel interessant... mensen denken dat de vrouwen die tegen de president demonstreren... allemaal voor vrouwenrechten demonstreren. En daar is vaak helemaal geen sprake van. Sterker nog, zij vinden deze president misschien wel een te grote losbol. En voelen veel meer juist voor... Losbol? Nog... Hoezo? Ah, die man staat ook bekend als whisky drinker. En zijn vorige... Dus hij gaat ook boonga boonga in Italië of... Ah, Libië, of Libië? Nou ja, kent het elkaar allemaal? Of? Nou ja, het kent Libië zeker. En het is ook best wel interessant om te zien wat er gebeurt straks. Want Jemen moet wel, moet ook wel, he, krijgt ook wel heel geld uit Libië. En er wordt veel samengewerkt met de zoon van. Aha, dat dus, kan dus nog een uh, belangrijke factor worden. Dus ja, de ineenstorting van Libië ah, voor de Jemenieten. Ja. Financieel wel, ja, ja. ja. Laten we even kort doornemen, ik zou maar zeggen, de, de klassieke vragen. Die sale is nog steeds niet terug. Is dat erg? Is zijn macht aan het uh, eroderen ja. of valt het wel mee? Nou, hij is niet terug en dat is wel raar, vind ik. Want ik zag hem laatst op tv, denk anderhalve weken geleden... en dan ziet hij er, ik ben geen arts, hè, dus ik kan dat niet helemaal inschatten... maar ik vond toch dat hij er fysiek zo uitzag dat ik dacht... jij kan nu best alweer in Jemen zijn en waarom ben je dat nog niet? Dus ja. daar zitten de Saoedis achter, dat kan bijna niet anders. Die willen hem, denk ik, toch niet, eigenlijk liever niet terug laten gaan. Maar zijn macht, en dat is een beetje het probleem ook voor de demonstranten... Zijn zoons en zijn neven zijn er nog. En die hebben de belangrijkste legeronderdelen onder onderin hoede. En op die manier heeft die familie dus nog heel veel macht. Idem met een sterretje als een Libië gelijksoortig patroon dus. Precies. Ja. En... en heb jij toegang tot die kringen? Is het makkelijk om je daarmee te verstaan? Net zoals dat meisje Talita, maar dan als journalist, bedoel ik natuurlijk. Nou nee, die familie is heel lastig. Uh, is ook heel Hoe kom je als journalist bij de macht in, in, in Jemen? Ja, of kan het eigenlijk niet? Ja, jawel, Jemen is een gek land. Je kunt ook serieus gewoon een ministerie binnenwandelen... en vragen naar die minister. En als je geluk hebt, is die er en wil hij ook best met je praten. Uh -huh. Het is heel open en ze, vinden, ze zijn heel gastvrij. Dus ze vinden ze zijn ook nieuwsgierig naar jou en dat is natuurlijk wel prettig. Dus uh, het is nooit moeilijk om met uh, de machten, ook economische machtshebbers, in contact te komen. Nee, ja, welke kant gaat het op? Ik bedoel, krijgen we bloedbaden? Die zijn er al geweest. Ja, zijn er wel geweest, maar we moeten natuurlijk toch niet uit het oog verliezen dat Jemen is geen Syrië. Deze man Saleh is, ik denk gewoon met name een dief, maar niet zozeer een slager. Uh, ik weet niet wat we gaan zien. Jemen is heel moeilijk te voorspellen. Altijd al geweest. Omdat er zo waanzinnig veel tegengestelde groeperingen zijn... die allerlei belangen hebben. Je ziet het nu ook gebeuren. Allerlei mensen met allerlei belangen beginnen met elkaar te vechten. Dat is dan jaren een beetje onderdrukt geweest. Maar het is toch heel anarchistisch op dit moment. Ja, mensen zeggen het wordt Somalië. Uh, kan, kan, maar het hoeft niet. Nee. Je gaat terug wanneer? Ja, voor anderhalve week. En ga je dan net zo dapper zijn als al die mensen die nu in Libië zitten... en kogels over hun oren laten vliegen en dan op televisie komen... of ga je op een gegeven moment weg als het te gevaarlijk wordt? Nou, ik probeer wel zo lang mogelijk te blijven. Ik, ik stond natuurlijk laatst ook tussen de kogels. Ja, je gaat, er, je, je gaat ze niet vangen, hè? maar ik uh, ga daar niet voor weg. En ik wil eigenlijk juist heel graag zien natuurlijk wat er gaat gebeuren. Goed. Veel sterkte daar. Pas op jezelf, Judith Spiegel. Dank je. Correspondent van de NOS en NRC Handelsblad. Dan gaan we nu naar de reportage, naar New orleans uh, Aan het begin van de uitzending hoorde u dat het wel meevalt met die uh, orkaan nu, Irene. Maar uh, zes jaar geleden, precies op deze dag, was het met Katrina heel anders. Die raasde over New orleans en richtte daar een enorme schade aan. 1800 doden en 81 miljard dollar schade. Hoe gaat het nu met die stad die altijd zo bruiste van het leven en de muziek? De stad van Mardi Gras, street parades en voodoo. Luistert u naar een reportage van Jacqueline Maris. Er klinkt weer muziek in Bourbon Street. Dit is het New Orleans van na Katrina. Maar dit is maar een klein stukje van de stad. Net buiten de wereldberoemde French Quarter, een 100 meter verder... hier loopt langs een enorm politiebureau, ligt Iberville. Iberville is de laatste overgebleven project, sociale woningbouw. Van ouds een broeiplaats van misdaad en drugs. Red Hingle woont al 30 jaar in de bakstenen Iberville Projects. In Reds woonkamer staat een driedimensionaal Mardi Gras kostuum... met naar voren stekende driemasters masters met kralen en veren. Het kunstwerk bezet een kwart van de kamer. Red is al jaren werkloos en maakt kostuums voor Mardi Gras. Even later zit ik naast Red op het echtelijk bed. Op het scherm voor me zie ik het indianenkostuum kostuum uit de woonkamer bewegen. Het is een video van de afgelopen Mardi Gras. Het is lord Nou, daar gaan Brad en ik de stad in. Maar heeft het veel veranderd Katrina? Oh ja, ja. Zie je, ze hebben een plan to get om de stad terug te stad we have white folks back into the city. Because it were predominantly black. Voor Red right? Hingle en veel andere zwarten in New Orleans is het zo klaar als een klontje. De blanken zijn geholpen bij hun terugkeer en de zwarten zijn ongewinst. That's new. Ja, nieuwe huizen. That's new. This is mostly white folks here. Yeah. This is Lake to this area here. Okay. Old money. Old money. Yeah, old this is old All right. But this was the area that got devastated too, okay? These people also lost all the properties. Yeah, yeah. yeah so did. that's sad? Yeah, it's sad. But the sad thing about it, all right? Sad thing about it. These people got their money quickly. They could their houses quickly. All right. I'm going to take some of, the, some of the black communities that. You can look at you still look blind. Het complotdenken gaat nog verder. De dijken zouden zijn doorgestoken om juist de lage gelegen delen van New Orleans... waar veel van de werkende zwarte klassen woonden, onder water te zetten. Dit geloof is diep verankerd. Als je terugkijkt naar Katrina, is de stad terug naar normaal? is is in Het is het verhaal van twee steden, twee heel verschillende steden, zegt Jed Horn, auteur van het alomgeprezen boek over Katrina, Breach of Faith, over de near dead of a great city. Zelf woont hij in het hoger gelegen Garden District, dat na Katrina grotendeels droog bleef. We have the city that has recovered, in some cases to a condition superior to what it was, and that's the part of the city that you're likely to see as a visitor here. Er is ook een andere stad. Veel mensen met lage inkomens, vaak zwarte, wonen nog steeds in miserabele omstandigheden met veel misdaad. You know, drug drug-related crimes, drug dealers killing each other off is what it amounts to. And is that's been in a, a kind of a slow motion warfare that's been going on here for four or five years. I understood that uh, New Burbank Orleans is Merkel capital, capital number Het is waar, We hebben Detroit vervangen. Meestal zijn moorden drugsafrekeningen. Een groot deel van de misdaad speelt zich heel lokaal af. But it does mean that it is possible and this is sort of strangely schizophrenic. Mm. It's possible to live here and feel very uh, safe and to feel the ecstasy of life in this recovering city because there is a lot about it that is ecstatic. Je voelt je veilig om je heen is de opwinding van de zich herstellende stad. Terwijl je in de verte schoten hoort. En yet to hear the distant gunshots, you know, around the margins of the city. I'm speaking as a white middle class person here. Na Katrina werd geopperd om de lager gelegen delen van de stad niet meer op te bouwen. En om ze dan als overloopbassins te gebruiken, mocht er nog eens zo'n ramp plaatsvinden. Daartegen kwam verzet want juist in die lager gelegen delen woonden de meeste afro amerikanen And that was a part of the plan, you know, that met with such, uh, concern, outrage, paranoia. People saw that as, you know, racist, or in some way hostile to their own interests. Dus de plannen werden bijgesteld. Uh, there was veel lot of concern. Als je dat doet, dan then je driving out black people de uh, you know, and favoring the whites. And that was abandoned. Als je door de lagere delen van New Orleans rijdt, die het ergst zijn getroffen, zie je weinig nieuwbouw. Huizen die er nog staan van voor Katrina zijn vaak dichtgetimmerd of vervallen. Er hangen bordjes op dat ze, als de eigenaar zich niet meldt, door de gemeente gesloopt zullen worden. New Orleans for us we want the rest of the world to know. Yvette Cherry, woordvoerster van Safe Streets, Strong Communities, ziet net als Red een voorgekookt plan achter de wederopbouw van New Orleans. Het is een plan om de arme mensen uit de stad weg te houden, zegt Yvette Cherry we have a lot of people that can't get back let's be clear uh -huh. it is poor people who they evacuated and took them to states to make sure that it would be difficult for them to get back and it's going on to six years later and we still have a lot of people that want to come home they have no home to come to. Genocide. Noemt ze het. Um, I think it's just a genocide in a poor, of a poor community. It is, it's just genocide. Genocide? Yes. Yeah. Yeah. But they, they want to keep a certain level of low income people here. Ze laten er net genoeg toe om de bedden in de hotels te verschonen en de toeristenindustrie draaiende te houden. There's a lot of money to be made in New Orleans, but it's not by The, the community people is about the business owners. They build these hotels and stuff and they pay people to make beds at minimum wage, you know, and that's the lower paying jobs here in the city. So they definitely want to hold a certain class of uneducated people here to make sure that they can work their hotels and their casinos and their restaurants and stuff. You have, on the one hand, A loss of the lower income groups that are important to the vitality and the culture of the city, the whole Why? The culture, because they created jazz, bijvoorbeeld. example. Het is heel jammer dat een groot deel van de zwarte arbeidersklasse niet is teruggekeerd naar Katrina. Zij brachten de jazz voort, bijvoorbeeld. They are responsible for a lot of the uh, The vitality of the streets. Zij zorgden voor de parades, de optochten, muziek op straat, die manier van leven. Of second line parades en muziek in de straten. Die groep van arme zwarte vormen de ziel van de stad. zij zijn de spirit. Ze zij zijn onderdeel van het leven in New Orleans. The energy, the engine that has driven it over the years, which is working class and low lower class New Orleanians, is a reduced population. Het is nog steeds een overwegend zwarte stad. Maar als gentrification Stadsvernieuwing voortzet en de prijzen als maar omhoog gaan waardoor de armen de stad uit worden gedrukt is de cultuur die door hen wordt voortgebracht in gevaar. If the prices continue to rise if gentrification continues to to push the poor out of the city then clearly that culture that they uh, create is in danger. You cannot rent a house now for less than 5600 a month. I'm talking one bedroom. If you go for a two, three bedroom, it's gonna kost you 800 dollar a maand. Ik zit bij Red Hinkel in de auto. Red is zo'n low-income Afro-American. En hij levert zeker zijn bijdrage aan de New Orleans cultuur. met zijn prachtige Mardi Gras kostuams. If you make too much money, you cannot get on Section okay. 8. Wie echt geen inkomen heeft, kan beroep doen op huizen die onder Section 8 vallen. Het zijn vaak krotten waar huisjesmelkers enorme winst opmaken. De regering betaalt dan de huur. Red's vrouw heeft een baan. Dus verdienen ze te veel voor sectionaat. En, en omdat ze al 30 jaar in de projects van Iberville wonen, betalen ze maar 374 dollar in de maand. Maar Iberville wordt binnenkort afgebroken. De grond, zo dicht bij het centrum, kan immers lucratiever worden benut. Zo, so, if you make. Uh... Als je een middelklaas en je wilt een huis lopen... dan moet je opnemen duidelijk $1,200. Ach, maar er zijn ook lichtpuntjes in New Orleans. Zoals de nieuwbouwhuizen die acteur Brad Pitt... in het zwaarst getroffen gebied, de Lower Ninth Ward, liet neerzetten. Hier konden internationale architecten en ontwerpers... hun fantasie de vrije loop laten. We zijn bij een klein speeltuintje, ook heel modern. Ja, het is hier net alsof je in de toekomst loopt. En hier zijn twee kinderen, die zitten op een wipwap. But you said it's a digital playground. Dus het is echt een innovatie ten top. Eco-friendly playgrounds. They use recycled rubber En um, the playground is solar powered and, it, and it's linked up via the internet. Nou, die kinderen gaan weg. Ze stappen nu in een ring, een band, en then... dan ja, dan gaat het pijltje heel snel rond. Wait, wait. around. Ja, ja, je kunt spinnen around. The games are coming this... on. There you go. Go. Dit is het nieuwe geluid van New Orleans. Dagelijks rijden er bussen vol toeristen langs om de Brad pithuizen te bekijken. In deze buurt, pal langs de dijk, vielen meer dan duizend slachtoffers. De straten zijn er nog steeds leeg. Hier en daar staat zo'n Brad pithuis als gekleurd baken in de winderige kaalslag. Hier zie je wat Katrina heeft betekend voor New Orleans. Mensen zijn er niet teruggekeerd. Ik maak de balans op. Zit er iets in wat veel zwarten zeggen? Dat er een plan achter zit? En dat de armere zwarten niet meer welkom zijn? Of dat ze net als Red noodgedwongen de stad verlaten? Duidelijk is dat er in de zwarte gemeenschap niet veel vertrouwen is dat hun stad, hun stad zou blijven. En dan is er nog de NOPD, het politiekorps van New Orleans. Toen de nieuwe burgemeester Mitch Landrieu vorig jaar mei aantrad... verklaarde hij dat het een van de slechtste korpsen van heel Amerika was. En hij vroeg de federale staat om een onderzoek... De conclusies werden dit voorjaar bekend. Gebruik van geweld, geen onderzoek naar ernstige misdrijven... mijn in de rechtszaal, politiemannen die elkaar de hand boven het hoofd houden... en gaan zomaar door. En ook kwam uit het rapport dat van elke 17 arrestanten 16 zwart waren. Volgens Yvette Thierry van Safe Streets, Strong Communities... Is de New Orleans politie de grootste criminele gang in New Orleans? Het politiekorps is gemengd, maar dat maakt volgens haar niks uit. Sometimes the black officers are more abusive than the white officers, so it doesn't matter if you're a black policeman arresting a black person. That's your job. That's what you've been told you have to do. It's just the mindset of the whole culture of the NOPD department. Kortom, er moeten stevige hervormingen van het politieapparaat komen. Al is er sinds een jaar wel een onafhankelijke politiemonitor aangesteld. Die de boel nauwlettend in de gaten houdt. We're trying to tell people dat things are changing. Slowly but surely. We hope that when they see that they are investigating thoroughly, that we'll build some trust. Er lopen negen onderzoeken naar moorden gepleegd door individuele politiemannen. Twee zijn al tot een rechtszaak gekomen: bijvoorbeeld de dubbele moord, de Danziger Bridge. Less dan een week after the hurricane breached New Orleans dikes and plunged the city into chaos, a camera captured the scene of the crime and a barrage of gunfire from police weapons. In de week na Katrina werden er minstens vier ongewapende mensen neergeschoten door de politie. Op de Denzilka Bridge werden een geestelijk gehandicapte man, Ronald Madison, en een jongen van 17, James Brisset, vermoord. A few hundred meters further down the bridge, Ronald Madison, who was mentally disabled, was fatally shot in the back. De zaak kwam pas op gang. Nadat een onderzoeksjournalist van The Nation in 2008 een indringend artikel publiceerde over de moorden. We will not tolerate wrongdoing by those who are sworn to protect the public. En begin augustus werden vijf politiemannen in de Denziger Bridge Case schuldig verklaard. Het vonnis volgde in december. My name is Rebecca Glover, the aunt of Henry Glover. What happened to Henry Glover? Well, he was murdered by the police and body set on fire. And body set on fire. Safe Streets Strong Communities begeleidt ook families die proberen rechtszaken aan te spannen tegen de politie. De moord op de ongewapende Henry Glover, ook in de week na Katrina, was de eerste rechtszaak tegen individuele politiemannen. Nadat Henry Glover was neergeschoten, brachten voorbijgangers de zwaargewonde Glover met een auto naar een noodpolitiepost in de school... Ze hoopte dat hij daar medische hulp zou krijgen, maar ze werden in de boeien geslagen en de politie reed met de auto weg. And two die hebben die auto weggereden. So they drove away with the body of Henry Glover. Right. They set the car fire on the later toen de stad weer een beetje uh, ja, begon is de moeder, er is toen bij de politie gaan vragen: "Waar is mijn zoon?" En ze kreeg allerlei smoesjes en uiteindelijk is er achter gekomen dat ze hem op de dijk hebben gereden. Dat zijn die levies hier om de stad heen en ze hebben de auto in brand gestoken. He said that uh the reason he burned the car because he was tired of uh seeing decomposing bodies. And he was asked, uh, I mean how many other uh, decomposing bodies he saw did you burn in it? Any others? He said no. He did it to cover up what he had did. Na het onderzoek vroeg de familie de overblijfselen van Henry Glover terug om hem alsnog te begraven. They had bones in the bag. We still don't have the skull. I mean, the skull was not there, that's what they said. De schedel was er niet bij. The chief of police he said he's investigating. Investigating, but I don't think he's doing so. Die beenderen zaten allemaal in de zak. Maar er zat geen schedel bij. We weten echt niet waar die schedel is. En die willen we terug. You want the skull back. Yes we do because when we buried Henry uh we didn't bury whole body that was only part. Ja, we hebben dus alleen maar een gedeelte van zijn lichaam begraven. It's a, it's a very strange story. Yes it is. Yes it is. Something like you would see in a horror movie. You don't think this happens in real life. In maart werd de zaak afgerond. Is tante Rebecca tevreden met de gevangenisstraffen van 25 en 17 jaar voor de twee politiemannen die haar neef neerschoten, haar medische hulp ontzegden en vervolgens de auto met zijn lichaam in brand staken? I think it was just a slap on the hand. If I would have done that to somebody, I would be no more. They would execute me or put me in jail and you'll never hear from me again or about me even. That's the way I feel and I think that's what made me sick. Het was a slap in the face. Ik ben hier natuurlijk helemaal niet blij mee, want ze zegt, van: als ik zoiets zou doen... dan zou ik mijn leven lang wegrotten in de gevangenis. David Warren heeft vijf of zes kinderen. En ze hebben dat in de In de rechtszaak werd gezegd, van: oh, hij heeft vijf kinderen van het kleinste babytje en uh, de oudste elf. Wat heeft dat te to do with it? Henry had it? kinderen ook. four children too. New Orleans. New Orleans. So I want to be still up in New Orleans. Ten slotte laat Red me zien wat er gebeurde met een van de meest beruchte projects in New Orleans, St. Bernard. project. Dat is Dat is afgebroken en nu staan er mooie houten huizen. Het is een mixed income buurt geworden. En er konden maar een paar van de oude bewoners terugkomen. En dan alleen na ernstige screening. Screen maar ze so ze You have to have a job, ze hebben so many regels. Like what? You can't smoke in an apartment. You gotta go outside and smoke. Dus nu zijn het appartementen, maar de regels zijn zo streng. Ja, je moet een baan hebben, dus inderdaad ook. If you low income, you cannot get in there. Je mag binnen niet roken, je mag niet uh, buiten na tien uur. You can't sit outside on your balcony. After ten. After ten o'clock, you can't. The New, new Orleans is this. Ja. Yeah. Yeah. Het is leuk om daar te wonen, maar je wordt you. wel heropgevoed. You break the rule, they put you out. Ja, mixed income. Maar maybe that is a solution, though. If you have a bit of middle class and everything together. Well, it could be a solution. But you control who comes in there. All right? You really control who you want in there. Zo gaat Iberville er straks ook uitzien, zegt Red. Maar of hij er kan terugkomen? Had hij ook nog niet ergens een strafblad van een paar parkeerbonnen? Voor u is de deur gesloten, meneer. Tot zover Jacqueline Maris vanuit New Orleans. En wilt u de hele reportage nog een keer naluisteren... dan kan dat op de website www.villavpro.nl. Dikke, Dikke pillen voor op reis. De top 5 van Hermpol. Nummer 1. Herrenpol van de Amsterdamse boekhandel Atheneum is hier aangeschoven met de dikke pillen, de beste zomerboeken. Of moeten we zeggen de beste boeken om met de kachel aan te lezen terwijl de regen tegen de ruiten tikt? Dat is altijd een uh, fijne plek om een boek te lezen, maar boeken kan je ook overal lezen. Op ja. vakantie, in de bus, in de wachtkamer. De boeken zijn uh, gebruiksvoorwerp. Ja, we zijn begin deze zomer begonnen met een top 5. Kunnen we nog even de, de, de, top, de, de eerste vier die je hebt behandeld uh, kort noemen? Ja, dat is goed. Uh, nummer 5. De eerste die ik noemde was... Uh, The Warmth of Other Sons van Isabel Wilkerson. Een, een boek over drie kwart eeuwen zwarte migratie in de Verenigde Staten. Nummer vier was... Uh, Red April van Santiago Roncagliolo. Een dorp in de Andes... Uh, zucht onder geweld. Nummer 3. The Man Who Ate His Boots van Anthony Brandt. Oftewel... Uh, de, noodluk de noodlottige mislukte tocht... van een Poolreiziger. Uh, nummer twee... Gaza 1956 van Joe Sacco. Geschiedenis in stripvorm. Graphic history over twee. Massa-executies in de Gaza-strook. En nu dus nummer 1. Mijn nummer 1 is het boek. Niet omdat het in Frankrijk de Brie Concours kreeg... en niet omdat het in Nederland de Europese literatuurprijs kreeg... maar omdat het eh, qua thema, qua inhoud, qua stijl, qua taal en qua overtuigingskracht zou je kunnen zeggen... het beste boek is wat ik de afgelopen maanden las. Het is Drie Sterke Vrouwen van Marie Nedaille. Overigens eh, schitterend, invoelend uit het Frans vertaald door Jeanne Holierhoek. Drie vrouwen, drie verhalen... die net als die vrouwen onderling met elkaar verbonden zijn. Het eerste verhaal vertelt over de in Frankrijk wonende... Senegalese advocaat Nora... die door haar vader naar haar thuisland wordt teruggecommandeerd om haar broer te verdedigen die voor moord in de gevangenis zit. En dan wordt langzamerhand in dat verhaal duidelijk... dat niet de broer, maar misschien wel de vader de hoofdschuldige is. En dan laat je prachtig, vond ik overigens de ontwrichte relatie... tussen die Afrikaanse vader en die Europese dochter zien. Die vader en die dochter, zou je kunnen zeggen... botsen al evenzeer als Afrika met Europa botst. Nou, in de tweede verhaal ontmoeten we Fanta... die haar man Rudy is gevolgd naar Frankrijk... En dat hele verhaal wordt vanuit het perspectief van die Rudy eh, verteld. Een, een man met een verleden. Een loser. Een man die tegen wil en dank keukenverkoper is. Constant jeuk aan zijn anus heeft. Het niet zo nauw <laughs> met de wet neemt. En bovendien uiterst bezitterig is en juist omdat het vanuit zijn perspectief verteld wordt wordt duidelijk hoe een sterke vrouw die een wel moet zijn om het ze heeft anders geen andere uitweg om het met die man uit te halen. Jeukende aars is het ook om te lachen? Kan je om dit boek lachen of is het toch een nou, zwaar dat, op de handboek? Dat, dat zijn dingen. Nee, het, het, ja, het is een vrij zwaar op de handboek met veel humor dat is erdoor. Een heel veel Afrikaanse invloeden erin ook. Goed. Derde verhaal. Het is een nou, ja, ja. Precies. Dat, dat derde verhaal dat gaat over een vrouw die uh, Kadi Demba heet. Dat is ook over ons de sterkste vrouw, uh, vond ik. Wanneer haar man sterft, moet ze intrekken bij haar schoonfamilie. Maar ze na korte tijd ook weer wordt weggestuurd. en Naar Frankrijk wordt gestuurd. Naar zus Fanta, die daar al woont. Zodat ze vanuit Frankrijk geld kan sturen naar het thuisland. Nou ja, en de verschrikkingen en, en, en vernederingen die ze moet ondergaan... om in, in Fort Europa, die, die versterkte vesting die Europa voor Afrika is... om dat Europa binnen te komen, al die belevenissen... Nou ja, dat is eigenlijk een veel te lief belevenis. Al die ontberingen tonen eens te meer de kracht, de kracht van die vrouw. Uit wanhoop geboren kracht, maar kracht die gepaard gaat aan een onverwoestbaar zelfbewustzijn... dat de schrijfster Marine Daye uiterst geloofwaardig, vond ik, over het voetlicht brengt. 440.000 exemplaren verkocht in Frankrijk, dit boek. Gaat het ook bij Atheneum als warme bureautjes over de toonbank? Nou, het, het ging al heel goed, het boek, als je het in verkoopcijfers moet zeggen. Maar sinds ze die Europese literatuurprijs heeft gekregen... gaat het nog veel beter en terecht. Nou ja, die prijs wordt volgende week uitgereikt, hè? Volgende week is het manuscripta, de traditionele ja. opening van het boekenseizoen. En dan is zij daar ook, op 3 en 4 september. En dan kan iedereen haar daar bewonderen. Ja, dus volgende week, 3 en 4 september. Eh, Maria Ndaye, zeg je, hè? Ja. De, de, in Amsterdam gaat alle naar de manuscripta. Hartelijk dank, uh, Herm Pol. Um, het is voorbij, wellicht volgende zomer weer. En dit is ook uh, de, uh, het einde van de uh, bureau buitenland van de VPRO. U kunt uh, alles nog eens een keer nalezen op www.vila-vpro.nl. Daar is ook Jasper Fakkert, uh, medewerker van de VPRO... die in New York zit. En die uh, heeft geblogd en foto's heeft geplaatst over de ramp die niet kwam. Misschien maar beter ook daar in New York. Graag tot volgende week.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 Met 31 augustus ontvangt u bovendien de tweede bedbodem gratis. Kijk op tempoor.nl Dit is Radio 1.